Goedenavond, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het ministerie is niet blij met prullenbakvaccin.nl. Die website is gemaakt door een paar huisartsen om het weggooien van vaccins te voorkomen. Op de site kunnen prikinstellingen en dokters aan het eind van de dag aangeven of er vaccins over zijn... en mensen van 18 jaar en ouder die in de buurt wonen kunnen dan een afspraak maken. Het ministerie vindt dat de prikken naar ouderen en kwetsbaren moeten. Het Europees coronapaspoort is, als het goed is, gewoon op tijd klaar voor de zomervakantie. De emissionair premier Rutte zei afgelopen weekend dat hij zijn twijfels had... omdat het systeem pas eind juni klaar is en dan nog moet worden ingevoerd. Maar dat is onzin, zegt de Europese Commissie. Zij gaan er vanuit dat 1 juli alles gewoon kan draaien. En sommige trainers van politiehonden gaan tijdens de opleiding van de dieren veel te ver. Dat zegt minister Grapperhaus... Op beelden van tv-programma Zembla was eerder dit jaar te zien dat honden werden geslagen met kettingen of stroomschokken kregen. De minister wil uitzoeken of hij trainers die dat doen een boete kan geven. En flink schrikken, in een buurt in de Amerikaanse stad Houston, daar liep ineens een tijger door mensen hun voortuin. Meerdere mensen belden de politie, maar toen die kwam was de tijger alweer weg. Imagine seeing this in your neighbor's yard. This is a cell phone video of a tiger loose in the memorial area yesterday. This tiger was spotted walking right down the street in people's front yards here in this West Houston neighborhood. Het lijkt erop dat de tijger ook weer door iemand van de straat is gehaald en in een witte auto is weggereden. Er wordt nog onderzocht hoe dat kon gebeuren. En het weer nog. Vanavond vooral in het oosten nog wat regen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Morgen vooral in de middag opnieuw buien met ook kans op onweer. en Het wordt dan maximaal een graad of 19. ZFM, verkeersupdate. Dit is Robert Vriezer van de ANWB.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 Gedaan. Deze Utrechtse band, Nederlandstalig, Indie, dat is het ook nog. Figgy uh, hebben ze wel eens eerder uh, gedraaid uh, hier uh, bij Alternative FM. Maar ze hebben sinds een week weer een hele nieuwe single uitgebracht. Project 5, of Project 5. Dat is eigenlijk het uh, Nederlandse vertaling, want ik zit uh, te veel in het Engels. Uh, natuurlijk zijn ze heel erg nieuwsgierig hoe het klinkt. Nou, wat hebben ze gedaan? Want ze, uh, ja, je, je zit in lockdown. Dus op een gegeven moment denk je van... nou, laten we maar eens even kijken of we muziekstukken kunnen opnemen. En dat hebben ze gewoon gedaan in Tivoli-Vredenburg. Uh, omdat ze uh, een graag uh, echo's in hun werk uh, terug wilden horen. En dat hebben ze dus opgenomen in de grote zaal van de Tivoli-Vredenburg. Dus uh, wat dat gaat, uh, komt er nog veel meer aan. Dit is dan nog maar het begin... En we zijn dus ook al heel erg nieuwsgierig naar de EP... die de, de band gaat uitbrengen uit Utrecht, mensen. Dus welkom bij deze Alternative FM. Het is 6 mei, het is een reguliere uitzending... want volgende week, dan hebben we weer live muziek. En dat is niet zomaar, dat is van Nana M. Roos. Die komt ook twee keer voorbij, wat betreft... Het, uh, het, het meerdere gedeelte, of moet ik eigenlijk goed zeggen... want anders dan kom ik weer uh, half uh, weer uit mijn woorden... want er zijn meer uh, muzikanten die meerdere malen zijn te horen. Zo zeg ik het goed. Um, dat heeft ook uh, te maken met iets wat aanstaande zaterdag uh, te horen is... bij de collega's van Capelle, Radio Capelle. Want um, daar zit een interview in met Fred Goverde... Uh, Willem de Waard die, uh, zat mij al schertsend te vertellen... van, nou joh, dan kun je de hele EP wel draaien. Want het is toch maar een kwartier. Nou, Zover gaat het niet, maar uh, die komt dus drie keer voorbij. Um, Nana M. Rose twee keer. En ook uh, komt Penelope er drie keer in. Dus uh, dat zijn dan uh, de, de, de muzikanten... die uh, meerdere malen vertegenwoordigd zijn... in deze uitzending van de Antwerp en uh, Snap je het nog? Ik denk het wel. En bovendien over uh, kapellen gesproken... daar zitten ook uh, nog twee kapelser muzikanten in... Uh, want naast Marvin Day hebben we er nog uh, twee. Uh, dat is Timber en dat is ook Rowan. Uh, die zitten er ook in. En bovendien kan ik van die eerste nog vertellen... dat op 3 juni hij hier ook uh, live gaat spelen. Dus dat zegt al genoeg met wat we gaan doen de komende tijd. Bent uit Rotterdam, Winston Blue en What Lovers Do. I feel the world around that can Say hey. dat Marvin Day de enige is die uit uh, kapellen en muzikaal onderlegd is. Dan kom je bedroog uit, want er zitten er nog uh, twee. Dit was de eerste van, uh, van de tweetal uh, die ik uh, gedraaid En heb gedraaid. Timber! Uh, achter Timber schuilt... Uh, en het nummer dat heet uh, Travis Son is Coming Out. Uh, schuilt Timo B. B hoe je het moet noemen want je hebt ook Marvin D en Marvin D zoals die soms <laughs> uitgesproken wordt uh, en er zijn uh, denk ik mensen die uh, nu uh, zitten te luisteren uh, bij, en normaal gesproken naar, uh, naar bijvoorbeeld Swaardvis die denken dat is toch een nummer wat, uh, wat je normaal gesproken op zaterdagmiddag hoort. Nou dat gevoel dat had ik dus afgelopen zaterdag toen ik dit voorbij hoorde komen. <middels> En toen dacht ik, ik zit als dus niet naar onze eigen hoofdnoepen te, te luisteren. Nee, <laughs> ik was ook in de war, Maar dit is er toch echt Wendy Moore met Elixir. These days I feel like a dark cloud Hovering over cities Making the skies turn grey Where my feelings are unbound Sometimes I just let it rain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 Dat je droomde dat je naast me lag En toen ik afscheid nam Dat je me veel te lang vast. En op zondagmorgen stinken we aan Onze omroep hebben we ook nog uh, wat leuke dingen. Je zou bijna zeggen: ik uh, ga een beetje kijken of ik dit kan slijten op de zaterdagmiddag. Tussen vijf en zeven. Je zou bijna zeggen: hij kan het perfect in hoor. Uh, Entertainment for you bij Fred Hey. Daar, uh, daar, zit, daar doe ik op. Uh, want het uh, is best een uh, leuk, vrolijk liedje, eerlijk gezegd. Uh, Fred Goverde heette de man en hij komt uit uh, Groningen. En dat geldt niet voor Wendy Moore, want die komt hier vandaan. En uh, ja, ze is een paar weken geleden hier geweest. Onder de vlag van 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. En toen hebben we het hier uh, live uh, in de studio uh, kunnen aanschouwen. En in dat opzicht. En over 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf gesproken. De bedoeling uh, was dat wij hier naast die uh, uitzendingen Jip Richter erbij Ook hiervoor de reguliere uitzendingen zouden doen. Ja, dat is nog enigszins verdraagd. En dat heeft met een positieve test te maken, mensen. Dus Jip zit in de lappenmand. Eh, een, een, ja, ik zou bijna zeggen... Ach, het, die week of wat kan er toch nog wel bij. Het is net alsof we 35 jaar op een Grand Prix zitten te wachten. Dan kan dit eigenlijk ook nog wel best er wel bij. Bovendien eh, zit Jip ook te blokken voor de examens. Dus... Het, het is nog eventjes wachten totdat uh, Jip Richter ook hier de opwachting gaat maken... bij uh, de reguliere uitzendingen van Alternative FM. En dit is er dus zo eentje. Um, uh, we hebben uh, een primeur, dat is sowieso straks Penelope met hun nieuwe single. Gaat uh, in het laatste uur uh, in première hier constant overlaat. Bovendien hebben we dan ook een gesprek met de frontvrouw van de band uh, Vicky van Zeil... Maar er zitten stiekem toch nog twee nieuwe primeurs erin. Ja, ja, ja, ja. Want ik heb het toch voor elkaar. Daarom liep ik tussen 6 en 7 zo heen en weer. En driftig heen en weer. Om dat voor elkaar te krijgen. En die eerste primeur die zit achter deze dame. Die ik vorige week in de uitzending had. Namelijk Rona Rode. Komt hier uit de buurt. En uh, dit is haar eerste single. En die zou je ook gewoon in de dagprogrammering aan kunnen treffen. Dus wat dat er gaat, loppen we wel aardig voorop. Nummer 1, Joe! It's been days now. Sinds you're gone, it's been months now. You're forever young, it's been years now. But I can't go up. It still looks like you are here. It still feels like you are near when I'm fighting against my tears. I'll picture you inside.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 Instagram-meldingen nog even aan te passen. Maar ik heb van die, zulke van die dikke veers dat ik, dat ik het niet voor elkaar krijg. De nieuwe single van Persboy. Morgen op alle platformen te krijgen. En uh, wij hebben hem vanavond al mogen draaien van uh, Sjoerd. Dank daarvoor. Uh, dive heet hij. Uh, we hebben Platinum Blond zelfs nog overgeslagen. De bedoeling is uh, dat we hem nog even woensdagmorgen aan uh, zijn jasje trekken. En dan kunnen we dat eventueel de komende donderdag dus de week erop nog een keer ergens uitzenden. Dus dat uh, gaat uh, helemaal goed komen. En volgende week donderdag is een leuk bruggetje naar de dame die dan komt, want zij komt. En the hoping this dream to end.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 ...komt deze man ook uit het Hoge Noorden... ...maar dan wel een provincie ernaast... Uh, ...Friesland, wel te verstaan. Deze Newland met uh, de nieuwe single... ...die hij vorige week heeft uitgebracht. IF staat dus ook alweer een week in de speellijst. Nou, uh, ik werd uh, aangenaam uh, gerast, verrast afgelopen zaterdag... Uh, ...met uh, Kapelse Songwriters... ...die ik zaterdagmiddag tussen 12 en 2 zat uh, te beluisteren... ...bij uh, de collega's al daar. En dit was er ook één... En ja, ik ben er toch wel uh, heel erg uh, voor gecharmeerd van. Hier is Roan met haar nummer Smile. Wat ze ook al een tijdje geleden heeft uitgevraagd. Smile, you seem angry. Just smile, I was trying to be funny. Just smile, honestly. I liked you way better when you didn't speak. God gave me the strength so I don't... These boys... A girl can only tolerate so much with poise. And I'm sick of laughing awkwardly along with them. Of swallowing my tongue so we can all be friends. I might blow up today cause I'm tired of keeping the peace. <sighs> While you sit there unbothered and keep on disrespecting me. Don't tell me to smile. You seem angry to smile funny to smile honestly i liked you better when you didn't speak oh my god loosen up can you not take a joke i am so f tired of all of this fake woke radical maniacal feminist boys i mean aren't we equal haven't we moved past this. No, you shouldn't get your panties in a twist, kid. It is scaring me. So I laugh at you to pull the power back to me because I simply do not have the f***ing energy to go and reevaluate my actions and think differently because if I did, I would have to admit that I'm part of the problem and I don't like that shit. because my comfort and my ego are my priority. So please spare me your problems. They don't affect me. You seem angry to smile Eentje die we nog kunnen draaien. En dan gaan we toch echt kijken of we Casper aan de telefoon kunnen krijgen. Hij is een van de, de mensen uit Noord-Holland die geselecteerd is voor de popronde. Dus dat komt er ook nog bij. En uh, hij gaat morgen zijn nieuwe single uh, laten horen. En wij mogen hem vanavond ontdraaien. Maar we hebben er ook nog een gesprek bij. Dus in dat geval gaan we dat uh, zo uh, laten horen. Maar zover is het nog niet. Want vorige week hadden wij een gesprek met A.M. Sam... I am Sam, zo uh, moet je het zeggen. Maar achter deze Sam zit Son van Hoogstraten. En dit was, naar mijn idee toch... ook een, uh, een vondst die ik ergens uh, elders heb uh, gehoord. Chuckleberry Drive. So you won't see him I keep on shining my light at 59 But you live at 55 So you'll have to climb to see me Thriving Send me Till five, vorige week dus een telefonisch uh, gesprek met, uh, gevoerd met deze man. AM Sam. Oftewel Sam Hoogstraten. En uh, een telefonisch gesprek voeren ga ik uh, dus nu ook doen. Want een van de ontdekkingen toen we met 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf uh, begonnen... was één Kasper en we hebben hem aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond, hallo. Hallo. Uh, jij bent uh, uh, een van de kandidaten, laten we daar alvast mee beginnen, die geselecteerd is voor de popronde. Ja, dat is gek. Ja, ja. zeker. Uh, dat uh, is natuurlijk fijn nieuws. Ja, dat is fijn. Dat hoorden we een paar dagen geleden. Ja. En dat was, daar was ik heel blij mee, want ik was het afgelopen jaar ook geselecteerd. Alleen dat is natuurlijk een beetje gevallen. Uh -huh. Dus ik ben heel blij dat ik uh, een herkansing krijg. Ja. Uh, wanneer gaat dat uh, precies plaatsvinden? In het uh, najaar, so, september, oktober, uh, november. Ja, oké, okay, dus uh, de, uh, we hopen dan, uh, fingers crossed, om het dan maar zo te zeggen... dat uh, dan weer ja. de boel een beetje van het slot af is. Ja, als dat ik... is spannend. Maar... Ja, want als ik de geluiden nu alweer in het nieuws hoor... dan, uh, dan, dan, dan gaat het weer weer even duren, heb ik het idee. Ja, dat uh, ja, kan alle kanten doen. Ja, ja, nou goed. Uh, ja, wij moeten al 35 jaar wachten op een Grand Prix. En dat is ook nog niet uh, gebeurd. Dus uh, ja, dus ja <laughs> wat dat gaat, kan het nog wel even aanlopen. Ja. Um, even over jou, want uh, het, is, uh, ja, het is al een tijdje terug. Want we hebben ergens, en dan moet ik weer even gaan graven... Uh, vorig jaar hebben we al iets van jou gedraaid. Welke Welk was dat ook alweer? Dat was de overkant, dat was Ja, was uh, ja. een ja. Ja, ja. ja, die hebben we hier uh, met 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf uh, laten horen. Um, ja, te gek. Ja, um, want uh, is, dat, uh, ja, is dat al onderdeel van uh, meer materiaal wat je uit wil gaan brengen de komende tijd? Het is onderdeel van de EP die, uh, die uit gaat komen ook. Maar, uh, ik weet het is toch niet helemaal uit, maar 16 juli gaan we waarschijnlijk een release show doen in Het uh -huh. Dus nog een beetje hopen of het allemaal mag natuurlijk en ja. En dan komt er een hele EP uit met vijf liedjes. Waaronder ook dus de overkant en de single die morgen uitkomt. Ja, ja, ja. dus, dus er komen vijf nummers in totaal komen erop ja, te staan. Ja, zeker. Even voor de mensen die jou niet kennen. Um, ja, omschrijf het is. Wat, wat maak je? Ik maak uh, talige singer-songwriter muziek, eigenlijk zou je het kunnen noemen. Huh. Uh, met teksten die heel direct zijn, heel eerlijk. Um, en heel een beetje ritmisch gezongen. Dat is altijd... Um, ja, ik denk vooral, vooral het feit dat het heel direct en eerlijk is, is een soort kenmerk ervan. Ja. Ben jij ook iemand die direct is? Uh, ja, denk ik wel. Ja? Ik, hou, ik hou ervan nog van gelijk van elkaar en, en, en, en te zeggen wat eerst. eerste. Ja. Ik ja, dat, ja. ja. Uh, en uh, je houdt van duidelijkheid eigenlijk, dat, dat, daar komt het een beetje op neer. Ik hou gewoon van zeggen wat er aan de hand is en er niet omheen draaien. Ja, ja oké. Okay. Um, nou ja, goed. Ben, ben je dan ook een geëngageerd uh, mens, om het dan maar even op die manier te vragen? Uh, als, uh, jouw ja, geëngageerd, maatschappelijk betrokken, dat soort zaken. Daar, dat, dat, dat is het woord... Het ja? is niet super, nee, niet, nee? Uh, nee nee uh, nee, het is het, het dus, dus meer eigenlijk in de, in de relationele sfeer, persoonlijke sfeer, dat, ja, dat soort dingen? Dingen waarmee je zit met vrienden, gewoon lekker praten. Uh, iedereen is bang voor soms over psychische dingen te praten. Ik denk dat dat heel goed is als we daar ja. wat meer open over zijn. Ja denk, kan. ja, denk je dat die muziek die jij dan maakt, dat dat een uh, middel is om de, daarmee eigenlijk het ijs te, te breken in dat opzicht? Ja, die eerste EP is dan uh, vooral nu heel erg over uh, meer relatie dingen inderdaad. En daarin denk ik wel dat mensen zich wel makkelijk kunnen herkennen. Er is volgens een liedje, wat ik, dat het niet op de EP gaat, maar dat, dat een ander liedje... wat gaat over verliefd zijn op iemand anders terwijl je in een relatie zit. Mm -hmm. uh, en ik denk dat dat voor sommige mensen herkenbaar is. Ja. Uh, ik denk dat veel liedjes zo'n element in zich hebben. dus Dat het, dat het, dat het een beetje, niet echt taboe zijn, maar dingen waar je niet zo graag over hebt. Ja. Maar waar maar. je het wel gemakkelijk makkelijk over kan hebben in principe. Ja. Maar mensen, kunnen, maar mensen kunnen dan op een gegeven moment... als ze dus bijvoorbeeld jouw nummers of jouw liedjes zouden kunnen horen... dat ze daar misschien een bepaalde drempel mee over, over kunnen steken. Dat, dat, daar, daar denk ik aan. He? Het kan dus, helpen om te bedenken dat iedereen ermee zit. Dus ja. dat, het, dat dat het is. Ja, een beetje troost bieden aan. Dat zou. Ja, we zitten zitten allemaal hetzelfde schuitje. Ja. Ja. ja, misschien dat. Ja, ja. Um, ja nou, nou kom je uit de provincie Noord-Holland. Ik, uh, ik weet niet precies waar. Geloof het, de buurt van Assendelft. Heb ik het goed of niet? Nee, nee, ik woon in Amsterdam. Ja? Maar ik kom uit uh, Vianen, dat onder Utrecht. Oh, oké. Ja, het is bijna een beetje uh, toch uh, landelijk, denk ik zo'n beetje. Vianen ken ik wel, dat is uh, aan de andere kant van de lek. Ja, precies, ja, onder de lek. Ja, onder de lek. Maar waar, waarom ben jij eigenlijk uh, van daaruit uh, naar de, uh, het Noord-Hollandse gegaan eigenlijk? Uh, hoe zit dat? Ik uh, ging studeren aan het Konstantie van Amsterdam uh -huh. Rummer. Ja. En uh, toen werd ik verhuisd naar Amsterdam, omdat mijn school daar zat en al mijn uh, vrienden en uh, medeleerstudents zaten daar ook. Ja, Is dat is uh, toch nog een beetje lastig uh, dan? Of heb jij daar weinig last van? Dat je dan van, vanuit uh, je, uh, de situatie in Vianen, dat je dan op een gegeven moment ineens in een hele andere omgeving uh, komt? Of uh, valt dat bij jou nee. wel mee? Nee, mijn moeder is ook Amsterdam en uh, mijn opa en Elma wonen ook in de Jordaan. Het ah, dus was wel vaker, het is niet te ver van huis. Nee, oké. Okay. Dus, dus het is in ieder geval toch uh, een beetje uh, een soort moment uh, waar je je uh, prettig bij voelt. Dat, dat, dat, dat idee. Zeker, zeker. zeker ja. Nou komt dat ook uh, aardig uh, bij zeggen: uh, direct zijn. Nou, wij Noord-Hollanders zijn ook wel redelijk direct, hoor, denk ik. Amsterdammers? Ja, ook. <laughs> Amsterdammers zeker. Je heel te weg, maar. Ja. Ik weg. Wat nee, ik, ik zeg uh, uh, de provincie Noord-Holland uh, die, die staat er een beetje onbekend dat ze nogal vrij direct zijn en je oh, zei net ja. dat, uh, dat je toch uh, ook redelijk direct kan zijn. Dus ik denk dat dat uh, wel, uh, wel goed zit die manier. Ja. Dat is ook. Ja. Um, even over ga weg. Waar gaat het over? Ga weg gaat eigenlijk over uh, een relatiebreuk hebben. En dan uh, toch maar blijven denken aan diegene met wie het uitgaat... en die wil je uit je hoofd hebben. Hmm. En in die zin schreeuw je tegen jezelf... of trekken die gedachte, ga weg eigenlijk. Ja. Ga weg uit mijn hoofd, uh, laat me met rust. Ik wil over je heen zijn. Helemaal goed. Um, de single, waar uh, kunnen die mensen hem uh, straks... na middernacht vinden? Want dan uh, zal hij ja. wel uh, overal uh, te vinden zijn, denk ik. Zeker, vanaf vanaf of, of, 12 uur s inderdaad gaat dus, dus, hij met Spotify... Bij een Casper en dan uh, vind je het zelf En op YouTube komt hij ook met een videoclip erbij. Mm. Uh, en op iTunes Store, Deezer kan je vast wel ook checken. Um, dat zijn een beetje de main dingen, ja. Helemaal goed. Ik denk dat het uh, tijd is om hem te laten horen. Hier is dus één Casper met Ga Weg!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 we swap. Hier bij Alternative FM was deze van 1 Kasper. Uh, en achter 1 Kasper schuilt Kasper de Boer, want zo heet hij voluit. Uh, het nummer dat heet Ga Weg gaat uh, ja, op een EP komen. En als het de bedoeling is, uh, dan wil hij dat uh, toch uh, presenteren in het patronaat. Uh, dat zou op twee manieren kunnen. Uh, beperkt publiek of het zal weer het uh, bekende verhaal zijn online. Nou ja, uh, of je daar blij dan mee moet zijn, dat, uh, dat laat ik dan even verder in het midden. Maar goed... Op die manier kan je je muziek tegenwoordig presenteren. We hebben er nog één die we kunnen draaien voor het nieuws van 8 uur. En dan beginnen we al gelijk stevig, mensen. Dus ik waarschuw je maar vast, want dat is Penelope die na achter zit. Rowan, tot aan 8 uur.